Met een omzetstijging van ruim 2% deden cafés het een stuk slechter dan de andere horecabranches. Die kleine groei komt door de gestegen prijzen. Er werd juist minder verkocht. In Anderen, in Drenthe, is een boerderij uit 1376 afgebrand. De burgemeester van het Drentse plaatsje over die boerderij. Maar het is een van de oudste gebouwen eigenlijk van Nederland. Het telt in ieder geval een van de oudste gebinden van Nederland. Het gaat vooral om de gebinden in, in het voorste deel. Die waren heel bijzonder, die waren uit, nou, te goed, 13e, 14e eeuw. Daar kwamen van heinever ook mensen naar kijken. Dus dit was vanuit cultuur, historisch oogpunt een heel belangrijk object. Niet alleen de gemeente Aanunzen, maar ik denk in heel Noord-Nederland. De boerderij en anderen vloog vanochtend door nog onbekende oorzaak in brand. Rijkswaterstaat zet voorlopig verkeersregelaars in bij de brug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort. Gisteren bleek dat de brug te smal is voor twee trekkers of een trekker en een bus om elkaar te passeren. Langs de rijbanen zijn hoge betonnen randen gezet, waardoor grote voertuigen niet meer kunnen uitwijken via de stoep. De verkeersregelaars staan vanaf maandag aan beide kanten van de brug en houden het verkeer tegen als twee brede voertuigen tegelijk de brug over willen. Volgens Rijkswaterstaat is het een noodoplossing. Over een definitieve oplossing wordt nog nagedacht. De Koninklijke BAM-groep heeft in het eerste half jaar meer winst geboekt dan verwacht. De winst van de bouwonderneming steeg naar bijna 66 miljoen euro. En dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de onrust op de financiële markten gaat het volgens BAM beter met de aanleg van wegen en de bouw van grote panden, zoals ziekenhuizen en scholen.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 Van Kokkelman. De vakbond CNV is tegen het kabinetsvoorstel om het toezicht op de pensioenfondsen te verbeteren. Een bodemloze put van 36 meter hoog, de piramide van Austerlitz verzakt weer. Straks gaan we tijdens een inburgingsles de taal leren, of toch niet? Jongen. meisje, Homo. Uh, Lesbiet. <lacht> <En>, uh, hetero. <lacht> ja? En de ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het CMV, de Christelijke Vakvereniging, heeft grote kritiek op een, voorstel, een wetsvoorstel zelfs... waarmee de deskundigheid van en de controle op de pensioenfondsbesturen moet worden verbeterd. Als het aan het kabinet ligt, worden die besturen straks bijvoorbeeld verplicht... om een onafhankelijke raad van toezicht te installeren. Werkgevers en werknemers die zitting hebben in die besturen... mochten tot deze week het voorstel van kritiek voorzien. Dat heeft Jaap Smit gedaan, de voorzitter van het CMV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis mee? Op zich is er niks mis mee met een verbetering van de kwaliteit van het uh, van pensioenfonds. Besturen. Daar is het CNV ook uh, zeer van doordrongen. Het gaat alleen om de manier waarop dit in het voorstel wordt, uh, wordt voorgesteld. En wat is daar mis mee? Nou, Kijk, pensioenen is iets van werkgevers en werknemers. En daar hebben werkgevers in hun verband een verantwoordelijk voor... en werknemers in, in de vorm van vakbonden. Ja. En wij zijn er allemaal van doordrongen dat, dat, dat de kwaliteit van die pensioenfondsbesturen goed moet zijn. Maar dat is een verantwoordelijkheid van de, de belanghebbenden zelf. Ja, maar goed, dan zegt het kabinet, luister eens, er is gewoon verkeerd geïnvesteerd op de beurs de afgelopen jaren. En Een aantal pensioenfondsbesturen heeft dat ook toegegeven. Dus we gaan zorgen, want anders komt de rekening straks... in de toekomst weer in Den Haag te liggen... dat we daar een beetje toezicht op gaan houden. Nou, wil ik twee dingen over zeggen. Ik geloof dat wij op dit moment nog de rommel aan het opruimen zijn... van financiële experts die in de bankenwereld... voor een geweldige crisis gezorgd hebben. Dus ik zou me niet helemaal willen verlaten... op mensen die uit die wereld komen. Maar eh, daar dus... is ook scherper toezicht in, Ja, nee, Ik heb ook niks tegen dat, dat er goed gekeken wordt... en dat de kwaliteit van de pensioenfondsbesturen... maar het is een verantwoordelijkheid van die werkgevers en werknemers zelf... om te zorgen dat het goed in orde komt... Dat dat ze zelf zorgen voor goede uh, uh, mensen die, de, die die pensioenfondsen besturen... leiden, dagelijkse leiding. Ja. Dat ze, als het nodig is, zelf de, de juiste experts uh, uh, erbij betrekken. De vraag is of je het oplost met een raad van toezicht. Ik bedoel, we krijgen ook nog een nieuw toezichtskader... wat ook door de Nederlandse Bank wordt vastgesteld... waarin ook uh, zeg maar, regels worden ge, uh, gesteld voor de wijze... waarop een pensioenfondsbestuur moet functioneren... en hoe het beleggingsbeleid moet zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we dan niet controlemechanismen, controlemechanismen stapelen... Maar zelf de verantwoordelijkheid pakken en zeggen dat moet gewoon spitsenkwaliteit zijn. Bent u niet gewoon bang dat u de, dat u de zeggenschap over uw eigen pensioenfondsen kwijtraakt? Nou, ik weet niet of dat angst is, maar het is gewoon wel zo dat we erop hameren. Dit is een verantwoordelijkheid van de belanghebbenden zelf en werkgevers en werknemers. Ja, maar dan, dan hebben neiging... dat was een verantwoordelijkheid, want wij willen die toezichthouder erbij. Nou, dan gaat het vervolgens om de vraag wat die, waar die toezichthouder over gaat. Ik bedoel dat er toezicht komt op de kwaliteit. Uh, dat is, daar, is op, daar kan niemand iets tegen hebben. Maar het gaat er ook wel om de bevoegdheden die zo'n zo zo uh, zo raad van toezicht krijgt. En wij hameren erop, dit is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf. Ja. Die hebben er zorg voor te dragen dat de kwaliteit in orde is. Goed, maar het voorstel ligt er nu wel. Dus ja. wat gaat u nou doen om het van tafel te krijgen? Nou ja, er is ons gevraagd om commentaar. Dat commentaar hebben we gegeven. Daar zal het laatste woord ook niet over gevallen zijn. En wij zullen ook nog contact, contact met politici hebben. Maar laat. Zeg maar één misverstand niet ontstaan. Wij zijn gewoon voor hele grote goede kwaliteit... van die pensioenfondsbesturen, want het gaat om nogal wat. Ja. Er is ook zo'n punt van uh, discussie over gepensioneerden zelf... Ja. die in, uh, uh, in de besturen gaan zitten. Ja. Wat is daar nou mis mee? Het gaat over hun toch ook? Ja, laat ik zeggen, ik kan me dat ook al heel goed voorstellen. Maar de opzet is nou juist dat je van uh, een pensioenfondsbestuur zelf mag verwachten... Hè, werkgevers en werknemers normaal, dat die de belangen van de verschillende generaties... en verschillende groepen goed behartigen. Dat gebeurt nu ook. Wat krijg je als allerlei deelgroepen een zetel gaan opeisen? A, zijn dat zetels die aan de werknemerkant zijn. Het verzwakt je positie ten opzichte van de werkgeverskant. Ja. En B, je mag van ons als vakbond verwachten dat wij de belangen van alle generaties en alle groepen op een goede manier vertegenwoordigen. Je ja. krijgt anders intern in de pensioenfondsbestuur... een directe discussie tussen de verschillende groepen zelf. En ja. dat kan tot hele vervelende zaken leiden. Dus ik vind jongeren en ouderen en nou, iedereen... die mag er van op aan, of moeten er van op aan kunnen... dat die pensioenfondsbesturen, waar vakbondsmensen uh, mensen uh, zittingen hebben... dat die die intergenerationele solidariteit recht overeind houden. Goed, met andere woorden, u zegt, uh, tuurlijk, het moet beter... Uh, het en moet willen, of Het moet goed. Uh, we willen ook wel wat, wat meer toezicht, maar niet zoveel als het kabinet wil. Precies. En wat wij nu gaan doen als, als vakbond... wij zeggen, hoor eens, wij gaan mensen echt vrijstellen... om deze functies te kunnen bekleden. Ja. Hè, want uh, het moet niet een, neven, uh, een, een nevenbaantje zijn. Dus ook wij zullen investeren in die kwaliteit waar het nodig is. Goed, over pensioenen gesproken. Er is ook nog iets als het pensioenakkoord. Ja. 9 september is de deadline die de Cabo aan uh, de eigen voorzitter heeft gesteld. <coughs> namelijk Agnes Jongeri, uw collega van de FNV. Eh, namelijk, er moeten punten duidelijk beter. In, ook in lijn van wat eh, FNV-bondgenoten onder leiding van Henk van der kolk heeft gezegd. Staat uw handtekening al vast? Nee, wij hebben ja-mits gezegd. Met het ja we willen we duidelijk maken dat wij achter een aantal principezaken van het pensioenakkoord staan. En die mitsen, ja, ook wij hebben gezegd. Er moet uh, goed gezorgd worden voor een regeling voor mensen die op een 65 willen stoppen. Beloofd is dat die mensen op het niveau van nu uh, er dan uit zouden kunnen stappen. Daar is nog niet het laatste woord over gevallen. Dus de punten die bondgenoten aanvoert ja, lijken erg ook op de, de, de mitsen die wij hebben geformuleerd. Evenals, uh... Maar sluit u zich dan aan bij Van der Kolk en misschien wel bij de Abfacabo? Nee, als, die, ja gezegd... als die punten niet worden ingewilligd, dan is het nee wat ons betreft? Nou ja, als er op, Uiteindelijk moeten die zaken wel goed geregeld zijn. Ja. Maar wij hebben met ons jaar willen zeggen... ja, wij staan achter dit akkoord en ja. wij gaan ervan uit... dat wij die zaken op een goede manier kunnen regelen. En als die nou niet... Ja, maar goed, het is 9 september, is ja. de deadline. Dat is niet zo heel ver meer weg. En ik zie nog niet echt heel veel nieuws komen uit, die, ja. uh, uit dat overleg. Dus ja. uh, als die zaken niet geregeld zijn, is het dan wat u betreft toch nee? Ik denk dat de voorstellen die nu uh, uh, de richting van de vakbeweging op zijn gekomen... voor ons... Uh, Um, uh, acceptabel zijn. Of zeggen, broers, daar, kunnen wij daar komen wij uiteindelijk met elkaar uit. Dus het vertrouwen dat we eruit komen, dat leeft nog steeds. Ja. Dus u Ik denk vind dat ook u... dat we verder moeten. Ik vind ook echt dat we nu moeten zeggen... wij moeten die stap voorwaarts maken. Ik heb al... Diverse malen gezegd, geen akkoord is slechter. Uh, uh, dus als er geen akkoord komt... Dus u tekent gewoon? Ik, ik, ik vermoed dat wij die kant wel op gaan. Ja, ja. We hebben ja gezegd, mits... Ja, goed, en in de tussentijd probeert u... één ander ding, als ik mag zeggen... Heel van, kort, ja? Wat belangrijk is wel, ik heb al gezegd... Ik sluit geen akkoord wat de belangen van mijn eigen kinderen schaadt. Dus een van de belangrijke dingen waar... Wij ook een voorwaarde hebben gesteld. is Met welke rekenrent of met, met welk percentage gaan we rekenen? Nou, dat, is een, dat zijn zaken die nog in de uitwerkingsfase liggen. Maar dat zijn voor ons wel belangrijke punten. Ja, Maar u verwacht dat dat allemaal goed komt? Ik verwacht dat het goed komt, ja. goed. Hartelijk dank. Tot je dienst. Gaan we nu terug, iets later dan gebruikelijk... in dit programma naar de gevangenis. Roy Herkens is in Krimpen aan de IJssel de hele week. Ja, de deur gaat open en dan komen we... Uh, eindelijk, in de frisse lucht. Hoe vaak uh, mogen gevangenen hier uh, wat frisse lucht inademen? Eén ja, keer per dag, een uur in de buitenlucht. Kim Berns Hokke, uh, adjunct-directeur hier van de, van de gevangenis. Hoeveel gevangenen zitten er op dit moment hier? 468 genetineerden hier in deze inrichting, volwassen mannen. Allemaal mannen. Uh, hoe, hoeveel personeel? 300 personeelsleden op uh, dit aantal gedetineerden. Nee, dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk aantal, hè? Ja, het is ook een heel bedrijf wat wij hier uh, moeten voeren. Het kan haast niet voor de hand liggender. Een basketbalveldje op de luchtplaats van de gevangenis. Ook nog een tafeltennistafel iets verderop. En wat bankjes waar een van de gevangenen op dit moment een sigaretje rookt. Stoeptegels, een stukje gras en zelfs een vijver. Maar volgens mij zwemt daar geen vis meer in. Waar worden jullie als bedrijf nu eigenlijk op afgerekend? Want een normaal bedrijf moet winst maken. Jullie zijn ook een bedrijf. Wat, wat moeten jullie doen? Nou ja, naast dat we natuurlijk ook op onze kosten moeten letten heden ten dagen... gaat het erom dat we uiteindelijk gedetineerden hier hun straf kunnen uitzitten. En uiteindelijk niet naar buiten gaan, dat is de maatschappij wat van ons vraagt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ze ook iets beter naar buiten gaan. Recidieve cijfers, ik kan me voorstellen dat je daar ook op afgerekend wordt als, als gevangenis. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk een van onze doelstellingen nu. En uiteindelijk moet dat nog beter. Ja, want die zijn nog heel erg hoog in Nederland. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan doen jullie iets niet goed. Nou, we kunnen het inderdaad nog beter, dat klopt. We doen het de laatste jaren steeds beter. We zorgen er in ieder geval voor dat tegenwoordig iedere gedetineerde heeft gewoon een plan. En dat is zijn plan, zijn verantwoordelijkheid. En daar zijn we nu eigenlijk mee bezig om er beter uit te komen. Er zitten hier ook relatief veel kortgestraften. Ja, dat klopt. Tegenwoordig is dat steeds meer. Mensen die voor drie dagen bijvoorbeeld hier worden ingesloten. En daarna weer de maatschappij ingaan. Is dat niet enorm inefficiënt? Dat is redelijk inefficiënt. Dat vraagt heel veel van deze organisatie. Het kost natuurlijk veel geld, want je moet uiteindelijk veel mensen aan het werk zetten hiervoor. En het is ook belastend uiteindelijk voor de groep andere gedetineerden die hier zitten. Kees Nies, hè. Directeur van de gevangenis hier. Het staat in het regeerakkoord, het Nederlandse kabinet onderzoekt op dit moment of gevangenissen wat meer geprivatiseerd kunnen worden. Naar Brits en Amerikaans uh, voorbeeld. De vreemdelingenbewaring, daar, daar wordt ook al uh, gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ingehuurd bewakend personeel. Ja, door ons opgeleid, maar wel ingehuurd via particuliere bedrijven. Ja. Wat is daar dan in dat geval het voordeel van? Um... Dat is iets flexibeler. Uh, we kunnen er Op basis van wat we nodig hebben, kunnen we inhuren. En dat is voor ons wat makkelijker. Ja, want dat zie je natuurlijk bij die, bij die vreemdelingen. Dat kunnen, kunnen er soms opeens heel veel zijn, alweer een stuk minder. Dus dan ben je flexibeler. Dan hoef je al die mensen niet in vaste dienst te nemen. Dat is goedkoper. Nou, of het goedkoper is, is de vraag. Maar het is in ieder geval wel voor ons flexibeler. Zou dat hier uh, kunnen? Ja, alles zou kunnen. Kijk, ik denk dat het Nederlands gevangeniswezen best ook... Uh, uh, Klaar is en dat we in ieder geval ook in staat zijn om, om die concurrentie aan te kunnen gaan. Alleen er moet eerst nog onderzoek naar gedaan worden. Want ik heb natuurlijk ook. Uh, wij zien natuurlijk ook vanuit het verleden, ook in Engeland en Amerika, dat het niet altijd goed gegaan is. Dus ik denk in die zin dat wet- en regelgeving daar ook heel belangrijk in is. Kijk, hier zijn de contacten ook wat anders met de gedetineerden. Dus uh, wat dat betreft uh, zit daar denk ik nog wel een verschil in. Uh, wij hebben hier nog niet voor gekozen om met uh, particuliere bedrijven te werken. Wij doen het allemaal intern. En ik denk dat dat nog een, grote, uh, nog een grote vraag is. Ja, Je hebt natuurlijk ook in gevangenis uiteindelijk ook te maken met een soort geweldsmonopolie. Wat natuurlijk eigenlijk voorbehouden is aan de overheid. Is, is dat bijvoorbeeld een verschil dan waar, waar u op doelt? Uh, dat zou kunnen. Maar dat heb je natuurlijk ook in vreemdelingbevaring. Hè? Daar zou natuurlijk ook wat kunnen gebeuren. Maar het valt altijd onder onze verantwoordelijkheid. En onze mensen, omdat wij natuurlijk langdurig contacten aangaan met, uh, met bewoners en gedetineerden... Ja, het is natuurlijk wel van belang dat we daar gewoon goed zicht en grip op hebben. En we worden natuurlijk ook jaarlijks en dagelijks eigenlijk op gecontroleerd ook, hè? Zaterdag 5 november, dan is het open dag bij het gevangeniswezen in Nederland. Gevangenissen door het hele land, ook TBS-klinieken trouwens, die openen dan hun deuren. Vanaf half september kan het dan worden ingeschreven via de site van DJI.nl. Vanuit de gevangenis van Krimpen aan de IJssel was dat Roy Herkens. Test, test.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 Ja, de hele week geven we jonge radiomakers een kans om onder onze begeleiding een radioreportage te maken. Vandaag het volgende onderwerp. Voor het zomerreces kwam minister Piet Hein Donner nog met een nieuwe integratienota. Conclusie, het inburgingsbeleid moet gaan veranderen. Maar wat is inburger eigenlijk? Sylvester Ilias ging op bezoek bij het inburgingsbedrijf IVO in Amsterdam. Goedemorgen allemaal. Uh, we gaan zeg maar, vandaag gewoon een lesje doen, uh, toetsgesproken Nederlands. Uh, jullie weten allemaal... Uh, bij. Het is 9 uur in de ochtend. In een cultureel centrum in Amsterdam-Zuidoost geeft Steven Balou inburgingsles. Acht cursisten, afkomstig uit alle delen van de wereld, buigen zich over tegenstellingen in de Nederlandse taal. Maar volgens docent Steven Balou gaat de les veel verder dan alleen woordjes leren. Vooral met het nieuwe inburgering heb je een onderdeel portfolio En daar worden ze zeg maar op uitgestuurd. Dus daar zie je wat duidelijkheid. Durven ze of durven ze niet? Want daar krijg je opdrachten. Je moet naar de politiebureau of naar het stadsdeel. Daar moet je naartoe. En daar zie je dus mensen die al in een instrument zitten... die moeten nu, zonder mannetje of vrouwtje... moeten ze zeg maar naar de politiebureau toe gaan. Maar gaat er dan niet een partner mee die dan... Wel al Nederlands spreekt. Nou, je probeert in ieder geval uh, te zeggen aan de cursist... van luister is, ook al heb je deze bewijzen verzameld bij de examen, zit je partner er niet bij. Daarnaast moeten inburgeraars verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. wanneer zij geen kleine kinderen en geen baan hebben. Het is niet genoeg om twee keer in de week naar school. en dan hier. zeg maar, een lesje te volgen. Ze moeten gewoon ook. Uh, participeren. Weinig. Weinig. U was uit China gekomen, u was hier, uh, u was bij uw man thuis. Mm -hmm. Kwam u veel buiten of niet? Niet zoveel. Deze Chinese zit in de groep van Steven Ballou. Vanwege privéomstandigheden wil zij anoniem blijven en daarom noemen wij haar Ping. Het eerste jaar? Ja, veel buiten. Met mijn man, met, uh, samen. Maar het eerste jaar ging u alleen naar buiten met uw man? Ja. ja. Alleen kijken kan niet platen kan niet vlaggen. Ik alleen de hele dag met thuis. En um, wat deed u dan thuis? Uh, hong koken, schoonmaken, tv kijken. Ping is geen uitzondering, vertelt de docent Steven Balou. Tijdens zeg maar een uh, intake, hè? daar komt uh, de man meestal mee. En uh, meestal bij de mannen is van, uh, en vrouwen vragen dat ook, van ja zit ik tussen mannen en uh, vrouwen? Nou, bij sommige taalaanbieders uh, wordt het, kan het wel geregeld worden, hè, dat ze apart zitten met, uh, met, uh, met mannen of apart met vrouwen. En bij sommige aanbieders niet. Nou, en bij deze aanbieder is dat dus niet zo. En dat betekent dat ik vanaf het begin bij de intakegesprek zeg, nee, je zit uh, tussen mannen en vrouwen. En zodra ze dan in de klas komen, dan merk je dat ze toch altijd de vrouwen en de mannen apart zitten. En dan leg je ze uit in de eerste komende maand of twee maanden, dan zitten jullie wel apart. Maar daarna gaan jullie wel in groepjes werken. Maar dat is, die twee maanden is alleen maar dat ze aan elkaar gaan wennen. Zonder moeder: jongen, homo. Oh. Lesbien! Nee. En een, Lesbien. Uh, hetero. Ja? ja? Bijna goed. Ja? Maar homo betekent eigenlijk gelijk, hè? Dat okay. komt van het Latijns. Ik, betekent... ik moet Nederlands leren en, omdat ik woon in Nederland. De Afghaanse Sumir zit vandaag met haar baby in de klas. Het is mijn probleem. Als ik kan niet praten. Ik kan niet met altijd met iemand in een andere winkel afspraak Het is moeilijker voor ik en andere mensen. Sumir burgert in omdat zij zichzelf hier wil redden. En ze wil niet dat haar kind een taalachterstand oploopt. Parsi en mijn baby kan niet het Nederlands goed leren. En dat is moeilijk voor hem. Uh, voor later, hij moet naar school gaan. Een inburgeringscursus is bepaald niet goedkoop. 4.000, 5.000 euro per, uh, per cursist. Het kabinet Rutte heeft besloten dat per ingang van 2013 cursisten de inburgering zelf moeten betalen. Hebben ze geen geld, dan moeten ze gaan lenen. Docent inburgering Steven Balou voorziet grote problemen. Wat mij zeg maar. Uh, wat ik niet begrijp van. Je kan weer gaan lenen. terwijl je wil, weet dat deze doelgroep al moeite hebben om hun energierekening te betalen. En kunnen de mensen het dan op den duur wel terugbetalen, die lening? Ja, dat is de vraag. Want als ik zeg maar kijk naar de loop der jaren in deze doelgroep... ze kunnen weinig al terugbetalen. Laat staan dat ze een lening nu... want het is een verplicht iets. Dan moeten ze weer een lening gaan nemen om een studie te betalen. Jullie gaan lekker nu vakantie houden. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier waren. En ik uh, ga ook ermee stoppen... Dus ik wens jullie een hele fijne vakantie. En we komen straks weer terug. En dan de examentjes voor mevrouw Elisabeth, voor Sommie nog. Jij bent al geslaagd. En nu zit bij iemand anders, maar dat gaat ook hartstikke goed. En we gaan dus lekker afronden nu. Ja? Dat is hartstikke leuk. Dank je wel. Gelukkig gespakte leerkracht. Perfect Nederlands. Um, deze aflevering was de vierde in het kader van de Dirk van Egmond... masterclass radioverslaggeving... vernoemd naar de begin 2008 overleden... eindredacteur van de KRO Radio 1-redactie. Morgen in de masterclass. Ze bestaan. Mensen die blij zijn met deze slechte zomer. Lekker de zon. Dan, dan moet je blij zijn. Dan, dan uh, leuke kleren. Uh. Ik kon daar niet in meegaan. Dat dus morgen, en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks een bodemloze put van 36 meter hoog. Eerst nu het ochtend humeur van Henk Spaan. De zomer nadert zijn einde. Langzaam zwellen de bomen hun groen donker dicht. Dichte Martinez Nijhoff. Maar voor talloze gaan de spotlights juist weer aan. Te lang zaten zij des zomers in het donker. Ik noem een Dion Graus, een Halina Rijn. Ze kunnen niet wachten de bune van de aandacht weer te bestijgen. Dion Graus laat weten beter beveiligd te willen worden. Hoe vaak zag hij Geert Wilders niet gepanterd wegsoeven in de nacht... terwijl hij alleen achterbleef bij het debatcentrum in een diepe negorij. Dion vermoedt dat Geert zo goed wordt beveiligd... dat de aandacht van Al-Qaeda zich op hem zal richten. Maar de beveiligingsdiensten nemen hem niet serieus, zegt Graus. Nu rijst de vraag of Al-Qaeda Dion serieus genoeg neemt... hem de eer van een aanslag te bewijzen. Al-Qaeda heeft zijn ogen niet in zijn jurkzak zitten. Die denken ook, hallo, als hij niet wordt beveiligd... waarom zouden wij hem dan moeten hebben? Dion straalt het ook uit, dat gevoel niet serieus te worden genomen... En dan word je het dus ook niet. Tijdens het laatste grote dierendebat in de Tweede Kamer... is hij midden in de nacht woedend weggelopen... omdat de P van de A hem niet serieus nam, riep hij. Het lijkt een structureel probleem van Graus. Het bij hem levende idee dat mensen hem niet serieus nemen. En Halina Rijn, welcome back, wil haar eitjes laten invriezen. Dat heeft de volgende reden. Ik citeer de FIFA... Het lijkt wel alsof iedere vrouw tussen de regels doorvraagt... waarom ik nog niet zwanger ben. Natuurlijk. Al die vrouwen staan met Halina op en gaan met haar naar bed. Het is weer een schitterend voorbeeld... van wat ze in de psychiatrie projectie noemen. Dion Graus neemt zichzelf niet serieus... en Halina Rijn hunkert naar een zwangerschap mogen zij hun podia weer volop vinden in de naderende winter van het afgrijzen. Engspaan, Spaan, morgen het ochtendtumeur van Cisca Dresselhuis. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. Hij is 36 meter hoog en is in 1804 door de Franse generaal Marmont... in Austerlitz neergezet als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte... op het hoogste punt van de Utrechtse heuvelrug. U weet natuurlijk waar ik het over heb. De piramide van Austerlitz. Er is 3 miljoen euro aan voortdurende restauraties aan gespendeerd. En nog altijd is hij niet af. Rutger Loene, goedemorgen. Goedemorgen. Dorpshistoricus van Austerlitz. Was het eigenlijk wel een goed idee om een berg zand op die hoogte... onder een hoek van 45 graden neer te zetten? Nee, dat was uh, niet zo'n geweldig <laughs> goed idee. Nee. Hij uh, had het afgekeken van de piramide van Geops. Die Marmont hier zojuist noemde. En hij wilde het op dezelfde manier doen. Maar hij vergat dat in Geops grote marmeren blokken zijn gebruikt. En hij deed het hier met zand en... Uh, en uh, Heiplaggen. ja, En dat hield het niet dus. Nee, dat hield het zeker niet. Want nee. er, er wordt nou al jaren aan gesleuteld. Volgens mij vanaf uh, het uh, einde van uh, de, de 19e eeuw. Als ik me niet vergis. Uh, ja, toen heeft uh, in 1894 een uh, grote restauratie plaatsgevonden. En uh, dat heeft dan wel een poosje gehouden. Maar uh, al vrij snel begon het allemaal weer te verzakken en te begroeien. En men heeft er dus... Uh, eigenlijk die hele vorige eeuw uh, niets aan gedaan. Overigens, uh, even er tussendoor misschien, die Marmon, ja. die heeft dat ding opgericht ter ere van uh, Napoleon, zoals ja. u aankondigde. Ja. Maar dat was niet uh, de echte reden. Oh. Uh, veel later heeft hij zijn memoires geschreven ja. En dan noteert hij dat hij uh, dat monument heeft opgericht, en ik citeer, zodat uh, generaties na mij... Nog even over mij zullen spreken. <laughs> en het is, dat is hem aardig gelukt, want vandaag <laughs> hebben we het er nog over. Ja, zeker. <laughs> Dit is en blijft een Fransman, natuurlijk. Ja. Goed, uh, dus de provincie betaalt nu 35.000 euro per jaar. voor noodzakelijke reparaties telkens weer. Uh, hoe, hoe staat het ding ervoor nu? Nou, op zich uh, niet geweldig slecht. Uh, men heeft uh, maar eerst de noordkant, dat is de meest kwetsbare, aangepakt. En die heeft het uh, tijdens de laatste uh, regens vrij goed gehouden. Men was nog niet toe aan de westkant en die is nu voor een deel uh, uh, ingezakt. En uh, men is op dit moment hard bezig om dat weer te herstellen. Ja, en hoeveel geld is daar dan weer mee gemoeid? Ja, dat durf ik niet. Uh, ik kan niet in de portemonnee van de nee. provincie kijken. Nee. Maar ja, dat zal ongetwijfeld uh, ook wel het nodige kosten. Ik zag dat er een man of vijf, zes uh, druk bezig waren. Ja, die jongens kosten ook geld natuurlijk. Ja, dat lijkt maar goed, daar heeft men inderdaad een fonds voor. Ja. Dus dat, uh, dat, dat zal dan wel goed komen. De en het vraag... moet, hè? want het is een monument. Ja, ja, ja. Dat, uh, het is het grootste Monument uit de Franse tijd, wat wij hier in Nederland hebben. Ja. En de provincie heeft, ja, ik denk ook wel terecht uit cultureel-historisch oogpunt gedacht dat dat bewaard moest blijven. Al is het alleen maar ten nagedacht, na, nagedachtenis aan de Franse generaal Marmont. Dat wou ik net zeggen, Inderdaad. Goed, ik dank u wel. 36 meter hoog is hij en er moet voortdurend daar worden gesleuteld... de piramide ja. van uh, Australië. Geeft u nog rondleidingen tot slot kort trouwens? Uh, die worden gegeven vanuit het bezoekerscentrum... aan de voet van de piramide, maar ik zelf doe dat niet meer. Dat is jammer. Mijn leeftijd... Uh, uh, verbiedt me dat. <laughs> Goed. Ik uh, uh, dank u zeer voor uw tijd op deze leeftijd. Hartelijk dank, meneer Loenen, dorpshistoricus van Austerlitz. Half elf, tijd voor ons om af te ronden. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door, nu naar de bus van Premteam... Pr -prem Premteam? Premtime? Dat krijg je als je snel gaat praten. Rustig aan, Ebro. Eh, Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen Sven. We staan uh, vandaag in Amsterdam voor het College Hotel. Vanavond vindt hier het partijtje van Amsterdam plaats, namelijk de Best Dressed List van de Jackie, Jackie Magazine. Gaat over uh, stijlvol en mooi geklede dames in Nederland. Maar ik heb ook nog een uitspraak en die heet, die gaat als volgt. Het ziet er aantrekkelijk uit, is lang houdbaar, maar smaakt en ruikt nergens naar. Dat is een uitspraak van een Italiaanse man over Nederlandse vrouwen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het gaat iets beter met de horeca, meldt het CBS. De gemiddelde omzet steeg het afgelopen kwartaal met bijna 7% vergeleken met een jaar eerder. Vooral cafetaria's deden het goed.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 En in Anderen, in Drenthe, is een boerderij uit de 14e eeuw afgebrand. De burgemeester zegt dat het een van de oudste gebouwen van Nederland was. Het gebind, de portaalvormige houten draagconstructie van het gebouw, was uniek. En bij die brand in Anderen in Drenthe is niemand gewond geraakt. De oorzaak is trouwens nog niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 2 kilometer... A20, van Gouda naar Rotterdam. Na een ongeluk tussen Knoop en Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A27, Breda richting Utrecht, tussen Hank en Werkendam, 3 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Ebro Oemar. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemar en vanochtend heb ik langer dan anders in mijn kleedkamer staan drentelen. Want wat moest ik aan? De zon schijnt en dat kan elk moment omstaan in Nederland. Ik moest op de fiets en dan moet het toch wel enigszins praktisch zijn. Echter, het allergrootste dilemma was het onderwerp van vandaag: de Nederlandse vrouw. Die ziet er niet uit. Dat is een constatering die velen met mij delen en uiteraard wil ik niet tot die groep vrouwen behoren die er niet uitzien. Ondanks dat ik er voor Nederlands begrip verzorgd uit kan zien, want zonder nagellak, sieraden en uitgebalanceerd outfitje zul je me niet treffen. Toch, als ik in Turkije ben, voel ik me een boerin. Van die vrouwen daar kun je het niet winnen, dus gooi ik bij voorbaat de handdoek in de ring. Slippers en een trainingsboek. Prima, op en top de Nederlandse vrouw. Onze stelling van vandaag is, de Nederlandse vrouw is een boerin. Ze zou wat meer aandacht aan zichzelf moeten besteden. De spelregels van onze e maakt maakt uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat vooral door te bellen met 0800-1121... mede naar Premtime, apestaartje, ntr.nl... of twitter naar apestaartje, Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's prim! Ik heb vandaag drie gasten in de bus, volle bak. En te weten dat zijn Jan Heemskerk, hoofdredacteur van de Playboy. En auteur van het boek Jan en Saskia over seks en liefde. Goedemorgen Jan. Nee, even Goedemorgen. Hallo. Eva Hoeken, hoofdredacteur van Jackie Magazine, het blad van Modem in het Nederland. En ik heb Santje Kramer, auteur van het boek Het poldermodel. Het gaat over de Nederlandse vrouw. En dat boek komt in oktober uit, ik begrepen. Ja, dat klopt. Kan je heel kort samenvatten uh, wat de conclusie van het poldermodel is? Ik denk dan eigenlijk aan Doutsen-Kroes. Dat is een uh, onderdeel van het poldermodel. Lang, slank, blond. Een aqua saponen type. aqua sapone type, ja, wat is dat? Dat noemen de Italianen dat water en zeep. Puur natuur. Ja. Eva, herken maar... jij dat? Uh, ja, dat is tenminste wel waar de topmodellen die, die Nederland exporteert... Oh, dat klinkt ook zo onaardig... Uh, die het zeg maar, maken over de hele wereld waar ze bekend om staan. Dat zijn allemaal van die frisse, nuchtere types. Nederlandse ja, ja. meiden. Um, staan ze een model voor de Nederlandse vrouw? Nou, wel um, als je het hebt over dat, dat nonchalante bijna. soort van Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat komt natuurlijk ook in, in het uh, uiterlijk naar voren. Inderdaad, water en zeep. En voor de rest hoeven we allemaal niet zoveel... ...toeters en bellen te gebruiken om er leuk uit te zien. Dat is wel het idee. Jan Heemskerk, doe je ogen eens dicht en beschrijf de Nederlandse vrouw. <laughs> nou, natuurlijk is het woord wat ook mij te binnen schiet. En daar bedoel ik... Eh, dat vind ik vind het heel flatteur, ja, hoor, ja, leuk, naturel. Het is aardig zeggen wat eigenlijk bedoelt. Ja, wij, dat, dat, dat doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. ding waar, waar Eva het over heeft. Dat wordt hier wel erg doorgetrokken. Het lijkt wel als soms alsof het niet mag. En dan denk ik, waarom niet? Want we hebben inderdaad hier... Het poldermodel, het tamelijk statige, blonde, klassieke Nederlandse vrouwenmodel. Nou, dat, dat, dat is mooi van zichzelf. Waarom zou je dat nou verhullen? Dat is toch een beetje wat we hier doen. Alle andere landen, je hebt Turkije, maar België ook. Iedereen kleedt zich beeldig aan. En er wordt een uur getut voor men de deur uit mag. En hier smeren we er wat op. En denk, ach, die is zo wel goed genoeg. Toe maar, het mag wel weer. En waarom nou? Dus ik, vind, ik betreur dat wel een klein beetje. Je hebt zulke mooie vrouwen. En dan gaan ze. Ja, maar het is ook een misverstand dat als je een uur aan jezelf sleutelt, dat het daarvan meteen beter wordt. Het is misschien nee, in jouw te veel, geval een dure, is het hè? natuurlijk. Ja. Enkele, elke enkele toevoeging is al te veel, want je bent ook al te veel. Ja. Maar... Oh, oh, Jan God. is opdreven. We nee. gaan zo meteen verder, Jan. We gaan eerst even luisteren naar het icoon van het moment. Kom maar door met Lady Gaga. Gaga, Eva. Vanavond uh, is de best dress list. Ik, echt, ik. Uh, Je komt er niet uit, hè? De Best dress list. En daar is een party. Best dus het is dus eigenlijk uh, volledig de best dress list. List, party en dan ook zelf niet uitkomen. Ja. <laughs> Hoeveel vrouwen verwacht je op zo'n partijtje? Uh, we hebben er 25 geselecteerd. Waarvan wij denken van ja, die voegen iets toe. En die, uh, die zijn bijzonder in wat ze doen. En dat betekent niet dat ze allemaal één bepaalde stijl uh, uitdragen. Maar wel in dat ze... In wat ze doen bedoel je in hoe ze gekleed gaan? In, in hoe ze gekleed gaan, ja. Dat is, uh... En noem eens wat van die vrouwen, van die 25. Um, dat is... Nou, Sylvie van der Vaart kan natuurlijk niet ontbreken... want zij is gewoon immaculate wat uh, aankleden betreft. Het, uh, het is niet ieders favoriete... Uh, vrouw, omdat het juist zo perfect is. En dat, dat, kan, weet je wel, dat kan ook vervelend zijn bijna. Maar uh, ze doet er wel heel veel moeite voor. En dat willen we dan wel weer waarderen. Maar bijvoorbeeld ook Stacey Rookhuizen. Wat zij aantrekt, dat is af en toe dat je denkt... Waar komt ze nou weer mee aan? Uh, weet je wel, die, halve blok nou ja, die halve blokkendoos zit ze dan bij de X fact in de jury. Of dan heeft ze weer een, een, een bobbyhoed van twee meter opgezet. En dat is natuurlijk uh, ja, voor de liefhebber. Maar het is wel bijzonder dat ze dat doet. En dat ze dat durft. Ik heb één beller, ja. uh, de eerste beller, Tineke Wegbrans. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben heel boos op je. Oh, je heb mag, ik het he? weer gedaan? Ja. <laughs> Hoezo, wat heb ik nou weer gezegd? te scheren dat de boeren zo is. Ik heb het woord nou, trutten ik, niet in mijn mond uh, genomen hoor, mevrouw. Jawel. Niet, ik heb gezegd het zijn boerinnetjes. En ik heb ja, niks nou, over de werkmoraal van de boerin mijn, gezegd. Uh, omdat ik zo boos ben op je. Ik heb niks over de werkmoraal van een boerin gezegd. Het zouden meer voor Nederlandse nee, vrouwen moeten het hebben. Nee, over de werkmoraal, over hoe ze eruit ziet, is nog veel erger. Nou. Ik zie zat uh, mooie vrouwen. En als je die niet ziet, dan ben je blind. En uh, die mensen die er niet mooi bij lopen, die, uh, daar kijk je maar langs. Santje Kramer wil heel graag wat zeggen. Dank u wel, mevrouw. Nou, dat is wat uh, veel buitenlanders tegen mij verteld. Want ik heb buitenlanders geïnterviewd over de Nederlandse vrouw. Um, nou, het basismateriaal is gewoon goed. Ze is lang, slank, blond. Alleen, ze doet er niks mee. Dus inderdaad, er zijn echt heel veel mooie vrouwen, maar... Uh, zoals een Griek zegt, uh, een Griekse vrouw ziet er gewoon niet uit. Uh, de verhoudingen zijn helemaal zoek, ze heeft een lage kont, uh, <laughs> Nou ja, noem maar op. Maar ze zal altijd Ik een lingerie set uh, dragen en een lekker Chanel uh, parfum spuiten. Maar een Nederlandse vrouw die wordt wakker, die stapt er helemaal onder broek in... en zes minuten later staat ze al weer buiten. Dus uh, ook al is ze beeldig in die helemaal onder broek... Het is natuurlijk gewoon... Je bent nooit beeldig in een helemaal onderbroek. Nou ja, goed. Ja. Als er een spijkerbroek overheen gaat misschien... want doubt dat wordt... wel, Nee, ook is dat Wat is dat dan? Waarom nou ja, is dat dan Want ik, ben, ik ken het ook. Het lijkt ja. me alsof Jan vrouwen Herskerk. onder elkaar dan iets hebben van... Ja, ja die, dat is een aanstelster. Want die kleedt zich leuk aan. Dat is ja. een aanstelster. Want ja. Ze je doet, je doet veel het mee. om mannen ja, te ja, of, versieren. of als je al sexy bent, ben je nog een slethook. Jezus. Ja. Wat, wat is dat hier dat men elkaar zo omlaag houdt? Ik zou dat wel eens willen weten. Weet je dat ook? Jan nou Heemert ja, zegt dat, dat het de vrouwen zijn die elkaar erop aankijken. Ja, ja, dat ja, denk ik wel. Wij zijn helemaal niet zo. Ja, mannen zijn snel ja, tevreden. Ze zijn heel snel tevreden. Ja. over onze bol. Kinderhand snel Eigenlijk, tevreden. doe maar niks aan. Dat is pas lelijk. Maar <laughs> nou, een Rusin uh, vertelde dat ze kwam hier in uh, Nederland. Uh, korte rok, hoge hakken. Want zo is zij. Uh, ja, dat is de cultuur. Je weet nooit of je die fantastische man tegenkomt. En die moet je dan wel vangen in je prachtige outfit. Want die valt op het korte rokje aan de hoge hakken, Jan Heemert. Dus we hebben maar vrouwen die mij proberen ja, maar te vangen, Ja, dus oh. Wat zei je nog één vrouwen keer? Vrouwen proberen mij nooit te vangen, dus ik zou het niet weten. Oh, maar in ieder geval, zij kwam in Nederland en uh, ze voelde zich aangestart alsof ze een hoer was. Ja. Maar dat was wellicht niet onwaar. <laughs> nee, Als dat nee, dat de was kwam. zeker niet waar. Ik ga het even aan de luisteraar vragen. Dat Ruben. Dat is heel erg vooroordeel trouwens. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, zeg het maar. Uw geboorde inhoudt u uw uitzending? In je stelling ja. of uh, waar het dus, op ging. Ja, de dus Nederlandse vrouw is een boerin. Uh, al jaren als nergens ergens komen in het buitenland, of in steden. En uh, vervelend moet ik niet zeggen, maar we hebben een spelje waarbij uh, wij de Nederlander eruit zoeken. En in welke stad je ook bent, je vindt altijd de Nederlander. Want waar uh, ken je ze aan? Nou, uh, of het dan mannen of vrouwen gaat. Het is uh, 99 van de honderd keer een spijkerbroek, het kruislief, de knieën of een andere uh, CNA-geval. Uh, Nike's, uh, vakantie-t-shirt dan. Hele bossen tegelijk. En die pik je er altijd. Het lukt ook altijd als we er zitten en dan zeggen: Nou, zoek de Nederlanders uit. Kortom, aan maar je en... haalt ook de Duitsers Kortom. eruit. En ook de Amerikanen. En ook de Italianen. Doen... Ja, dat doen we inderdaad. Maar de Nederlander blinkt niet uit door verzorgdheid. Echt waar niet? Nergens in, nergens in de wereld. Ik heb het al heel ver weg geprobeerd. Doen we doen het altijd weer. En het is haast altijd hetzelfde. Nederland staat er gemiddeld onverzorgd uit op hoor. Dankjewel, Ruben. Eva, jij noemde net een aantal mensen die vanavond naar jouw partijtje komen. Mm. Sorry, daar ga ik toch echt mijn vinger in mijn keel steken. Dat zijn mensen die stylisten in dienst hebben om eruit te zien. Dat nee, is toch geen op op Nee, we hebben natuurlijk wel gekeken of iemand er zelf ook een beetje kaas van heeft gegeten. Want als je alleen maar op feestjes er mooi uitziet, daar is geen kunst aan. Iedereen kan ja. zich een keer mooi uit, aankleden. En wie die koopt wel... die garderobes van die mensen? Ja, dat doen ze zelf, daar hebben ze kennelijk interesse in. Mm, ik lees ook wel eens in jouw blaadje dat, uh, dat er allemaal stilisten zijn die voor ze shoppen. Jawel, die zijn er natuurlijk ook. Maar dit zijn dus kennelijk vrouwen die daar belang aan hechten en het moeite waard vinden om een stiliste in te huren en die dus geld daarvoor over en Wat ik wil hebben. zeggen is, met een stilist kan iedereen het. Nou, vooral uh, als je een, uh, je kan vervoeren in een auto. Ik bedoel, Precies. ik dacht ook, als ik die ja. kokerrokken aan? Ja, die moet ik dan helemaal tot mijn zo ja. opstropen. Nou, ja, het Nederlandse dus klimaat werkt niet mee, hoor, om er nee. knap uit te zien. Dat is echt zo. Kijk naar mijn hakken nu. Op zich zijn ze wel aardig, maar ze zitten onder de, onder de bagger be, aan de onderkant... omdat ik door een soort van halve moesel naar huis fietste gisteren. Als dat ik in Turkije loop, al... dan... Ja, hoe dan moet dan je anders voorbereiden? Een beschaafdvolk is toch niet per fiets? Nou, het, is voor het buitenland is wel een mooie hooguit display. Per, hooguit per scooter en anders zeker per auto. Wat is, wat is er mis met een fiets dan? Ja, dat is ook weer zo boertig. Ook weer zo Nederland. Ik, vind of, het boertig ik vind het, ik vind het Jezus, heel tof. op een fiets zitten. Het is 2011. Nou, het is een ja. hele... En dan klagert je ja. schoenen vies worden. Mijn god, hoe Nederlands kan het? Ik heb een beller. Goedemorgen, Lidwien. Goedemorgen, met Lidwien Juliette. Goedemorgen, zeg het maar. Nou ja, ik zit met heel veel belangstelling naar je programma te luisteren... en soms schiet ik toch wel even in de lach. In de eerste instantie ben ik het wel eens met uh, het uh, verhaal... dat uh, Nederlandse vrouwen uh, er niet allemaal echt leuk en netjes uitzien... Uh, klein voorbeeld, um, ik hoor zelf tot uh, de vrouwen die altijd netjes en verzorgd naar hun werk toe gaan. Maar ik weet toch wel dat er uh, collega's zijn die zoiets hebben van... Jij, uh, moet jij vanavond uit? Of heb je in de, in de lunchpauze... Zijn dat dan, dan mannen of vrouwen, of vrouwen die dat zeggen? Ja, allebei. <laughs> allebei. En ik ben het helemaal met de vorige spreker eens. Die zei van, nou, uh, je ziet uh, Nederlanders in het buitenland, herken uh, je ze wel vaak. Maar ja, goed, dat is... Um, uh, dat is overeenkomstig de cultuur natuurlijk. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik echt leuke vrouwen lopen. Waarvan ik denk van, joh, uh, doe dat bij jezelf. En wat het feestje vanavond betreft. Ja, ze beter mij kunnen uitnodigen. Ik heb geen stylisten in dienst. Ik doe het allemaal zelf. Uh, ik nou, mij, ze kom langs. <laughs> ja, <laughs> kan dat. Je? Waar woon je, Lydien? Ja. <laughs> ik woon in Zwolle. Nou, ik zou zeggen, stap in die trein, kom langs vanavond. Dankjewel. Uh, Okay. Ik heb hier wat tweets. Eentje van Elvers. Aan de kaft kun je niet zien hoe goed het boek is. Hoe mooier de verpakking, hoe slechter de inhoud. Het gaat niet altijd op, maar dat is wel vaak mijn ervaring. Alfred die zegt: er is geen speld tussen te krijgen. Nederlands vrouw lijkt meer op een hobbelzak met hetzelfde kapsel als van haar ega. En Jan Bakker die uh, heeft een uh, opmerking: een uitzending over de stijl van de vrouw en daarvoor Heemskerk van Playboy uitnodigen. Bewaar ons voor de stijl van Playboy. Nou, Jan. Ja, god, ieder kind zinke een smaakkwestie, schat ik zo in. Um, uh, Santje, uh, wat, wat is jou het meest opgevallen? Je hebt allemaal mannen, uh, buitenlandse mannen gevraagd naar de Nederlandse uh, vrouw. Naar de stijl van de... Hebben ze ook iets positiefs te melden? Nou ja, dat, dat is dat basismateriaal heel goed. En ze is stoer. Ik bedoel, ze zeurt gewoon niet... Um... Ook al uh, transporteert ze haar kinderen van Rotterdam met die fiets en die boodschappen. Ze heeft ook niks beters te doen nou ja, dan die dat... kinderen transporteren. Sorry hoor. Nee, maar dat is het dus ook een beetje. Ik bedoel, ze, ze ziet er geëmancipeerd uit met inderdaad een kapsel dat korter is dan dat van haar man. Maar zo geëmancipeerd is ze niet, want ze werkt veel minder. Er was een onderzoek inderdaad vorige week en dat las ik ook. Nederlandse vrouwen zijn minst geëmancipeerd van heel Europa. Ja, werk. Want, ze, zeker. want, want niet werken, en een beetje tobben, een beetje halftime tobben en een beetje met die kinderen rondpad nou ja, fietsen. Kijk, dat, lelijk. Dat, als je zoveel tijd over hebt, zou je kunnen denken, ja. doe wat aan je uiterlijk. <laughs> maar ergeren jullie eraan. Vind je eraan? Vind, vind jij het erg, Ebro? Als je zo een als je een vrouw ziet die een half keer al lijkt, vind je dat erg? Nou, ik vind het voor mezelf erg, want ik winkel wel graag en denk, ja, maar wanneer moet ik het aan? Als ik het aandoe, dan is het ook weer zo overdreven. Dan nou, maar dan dat val vind ik zo ja, dat stom. Onzin, en ik vind die ja. laarzen, die zouden ook uit moeten. Ja. Waarom? Ik Omdat ik vind je supercoel. mooie enkels hebt en je bruine benen, weg met die laarzen. Maar, laar, maar ik hou van laarzen. Ja, kijk nou naar die hak. Ja, nee, allemaal fantastisch, maar waar is de enkel? En dat, kijk, dat, dat zei ook een vrouw. We hebben het koud. Een vrouw Vriendin. in Nederland die loopt op platte <laughs> zolen. Want ik heb moeten hakken, het moet moet is zomer. Zandje, sorry. Ja. Nee, een vrouw in Nederland transporteert zichzelf ook graag... als ze niet op de fiets gaat, op platte hakken. En daardoor heeft ze de gang van een eend gekregen. Uh, ik wil even opmerken dat ik geloof ik tien centimeter onder mijn hakken heb. Yep. En een plateau. <lacht> maar het mag niet. Ik heb aan de telefoon Patricia. Goedemorgen, Patricia. Zeg het maar. Goedemorgen, Evelyn. Ik wil trouwens zeggen dat je het fantastisch doet. Ik nou, wist het helemaal niet dat hij op dat prijs is. Geweldig. Maar ik vind dus uh, dat je in Nederland, je mag er gewoon zijn, hè. Je hoeft niet uh, per se uh, meteen uh, een uur achter de, achter de spiegel te zitten. En dat vind ik gewoon heerlijk. Dat ik, ik even snel naar de Albert Heijn ga, dus nooit in mijn pyjama nog. Dat ik me niet helemaal niet hoef uit te sloven en dat ik, ja... Maar doe je dat? In je pyjama naar Albert Heijn? Dat kan toch niet? Ja, dat maakt mij niet uit, eerlijk gezegd. Volgens mij doet ik heel veel Nederland dat. dat kan, en ik vind het ook fijn dat ik in België de vrouwen herken dat ik in Frankrijk kan zien hoe mooi verzorgde vrouwen zijn... dat je gewoon iets eigens hebt. En het is leuk dat het allemaal naast elkaar bestaat. Dank je Patricia. Het is leuk dat het allemaal naast elkaar bestaat, Eva. Het moet ja, wel kunnen. Ja, ik, ik ben het helemaal met haar eens. Ik bedoel, ik, ik, ik kom zelf uit Kromenie. Dat is een, een dorp in Noord-Holland. En als ik daar kom, dan zie je natuurlijk... Of, wij, het maakt eigenlijk niet uit of je nou in Kromenie komt of ergens anders. Het maakt niet uit. Je ziet heel vaak... Ik zie natuurlijk ook vrouwen waarvan je denkt, oh vriendin, is niet nodig... Zulke schoenen, of dat is niet nodig, Crocs. Of dat, dat hoef je allemaal niet te doen. Een beetje, maar daar blijft het bij. Ik zie dat. En ik ga me er verder niet. Fortress kan toch een enig mens zijn. Ik wil het bij zijn. ons om uh, vrouw te zijn. Nou, we oh, hebben nee. het misschien niet heel erg nodig, onze vrouwelijkheid. Nee, ik bedoel, waarom zit vrouwelijkheid Wanneer dan heb in je kleding? het nodig? Nou ja, je hebt het nodig zoals die Russin. Als je er maar genoeg vrouwelijk uitziet, dan vind je daarmee, vang je daarmee misschien een man. Die, die Russin, die jij voor, in jou, voor je boek geïnterviewd hebt, was een werkende vrouw, fulltime ja. werkende vrouw die zich verbaasde over de moraal van de Nederlandse uh, vrouw die niet werkt. Ja, maar ook het feit dat ze niets met haar vrouwelijkheid doet. En. en wij uh, verwarren twee dingen. Je kan er heel vrouwelijk uitzien. maar tegelijkertijd geëmancipeerd zijn. of geen onder de plak zittend uh, vrouwtje. Ik heb hier een uh, tweet. Het probleem van een Nederlandse vrouwen is dat ze lui zijn. gisteren met hak op de fiets. en vanmorgen niet even schoongemaakt. Hmm, beetje raar. Nog één tweet. Leef u nog steeds in 1960? Waarom worden aan vrouwen nog steeds versiereisen gesteld die niet aan mannen gesteld worden? Dat vind ik wel een goeie. Vinden we eigenlijk dat de Nederlandse man verzorgd is? Wel, nee. Dat is hetzelfde laak en pak. Dus het zit gewoon in ons DNA. Tuurlijk, wij geven er wij niet We zijn gewoon calvinistisch. Ja, dat, is ik denk ook klopt. dat klopt inderdaad. Ook. Ja. Wij, zijn, wij zijn typisch van die mensen die zeggen, ja, god, ja, weet je, we hebben gedoe allemaal is, nee, is voor nee. nodig. Het ja. ja. is helemaal niet belangrijk en uiteindelijk zijn we toch allemaal hetzelfde. En je, blote en je bent wel hetzelfde. zoals je bent. Ja, precies. En ja, is je, je niet waar. Een mooi karakter is ook wat waard. Het is allemaal is het waar. Is niet waar? waar. Nou, ja, wel, toch? Jawel, mooi karakter is ook wat waard. Vind ik wel. Dat vind ik wel. Maar het is wel jammer. En trouwens, voor die mevrouw. Dat aardig de, van jullie. De, de, de, de mannen wordt het ook steeds erger. Aan ons worden ook ijzer gesteld. Ik bedoel, als ik mijn baard niet tijdig trim, dan zegt mevrouw Heemskerk ook dat ik vannacht in het schuurtje moet gaan slapen. Dus, bedoel, en terecht toch? Ja, nou wat dat aangaat, gaat, die, die, die, dat, dat trekt wel recht. Dus ik zou er wel voor pleiten, hoe ik ook helemaal niet zo. Ik, Kom je uit maar wel uit Leidschendam. Dat is ook nog erger. En dat, dat, dat, dat weet je wel dus Ik zou er wel voor pleiten dat we iets meer aan onszelf gaan doen. Dat het gewoon voor het leuke straatbeeld, dat we daar dan ophouden. Dat het er wat gezelliger uitziet, allemaal. Eva, die dames die hier vanavond op jouw lijst staan en komen, mm. het is allemaal niet nodig, wordt hier gezegd. Waarom doen die vrouwen het dan? Waarom verzorgen zij zich wel? Ja, waarom heeft de ene een, een, een, een hobby uh, schildpadden? Waarom heeft de ene... Nou, gaat, misschien gaat brouw... maar is het is een hobby dus. Het is ook... dus, ja, het is dus, dus niet een, een, iets wat in hen zit, een soort stijl. Maar het is een hobby. Nou, voor sommigen wel. Maar ik denk dat het ook gewoon een hobby is. Om leuk uh, bezig te zijn met, met het leven mooier maken, in general. Waarschijnlijk hebben deze vrouwen ook wel gewoon mooie huizen. en uh, Vinden het leuk om aandacht te besteden aan het exterieur. Niet ja. dat het interieur uitsluit, maar... Ik bedoel, dat is ook iets, de ene is daar wel mee bezig en de ander niet. En we vinden wel dat dat, dat, dat geapplaudiseerd mag worden. Ja. We zetten ze graag op een podium. Dat wel. Oh jee, wat een duffe uitzending. Komt hier een mail binnen. Vrouwen vol vrouwenhaat. Zijn we weer niet goed genoeg? De wereld staat in brand, maar hier besteed je uitzendtijd aan. Wat een cliché. En dat tuttebelpartijtje vanavond. Veel plezier ermee, maar ik pas even. Proest, zegt Hélène. Jeffrey zegt, ik ben het eens met de stelling. Ik krijg soms plaatsvervangende schaamte. In het buitenland herken je de Nederlandse vrouw onmiddellijk. En Anton zegt, de Nederlandse vrouw is overgeëmancipeerd. Vele kleden en gedragen zich niet vrouwelijk, elegant of charmant. Alles moet hier blijkbaar kunnen. Ook uh, het gedrag als mannen of vaak het is kut zeggen. Neem als voorbeeld de Franse, Spaanse of Braziliaanse vrouwen... waar elegantie en vrouwelijkheid in de vrouwen hun genen zitten. Soms moeten mensen ook wat beter Nederlands schrijven, vind ik hoor. Sorry, luisteraars. Leuk dat jullie reageren, maar het is moeilijk voorlezen, foute zinnen. Die buitenlandse vrouwen, Santje, daar uh, zijn de mannen die jij geïnterviewd hebt... wel lyrisch over. Nou ja, ze uh, kennen, uh, laat ik het zo zeggen, het, uh, de rolpatronen... of het respecteren van de rolpatronen. Daar zijn ze inderdaad heel lyrisch over. Dus een vrouw is een vrouw zonder dat ze ongeëmancipeerd is. Maar ze kleedt zich vrouwelijk. En een man is een man. Dus een man uh, ja, die houdt een deur open voor een vrouw. Nou ja, goed, uh, dat moet je bij Nederland natuurlijk niet meer aankomen... Dat iemand een deur voor je openhoudt. Ik heb een beller, Charlotte. Goedemorgen. Ja, hallo. Ja, goedemorgen. Nou, ik wil ook eigenlijk heel graag hier iets op zeggen. Ik vind echt dat de Nederlandse vrouw zich niet goed verzorgt. En dat vind ik heel erg jammer. En ze, hebben, ze heeft weinig eh, fantasie wat ze aandoet... Wil ze meedoen met de mode, dan is het weer een eenheidsworst, de zogenaamde leco look afschuurlijk, smerige lipgloss. Ik vind het zo onappetitelijk. En als je als vrouw echt een eigen identiteit opbouwt en lekker ruikt, dan heb, krijg je ook wat meer respect van mannen. Dan zijn ze en veel voorkomener. Het, het dwingt een beetje respect ook af als je er verzorgd uitziet. Ja, is dat uw ervaring? Dat als je er goed uitziet, ja. dus verzorgd uitziet, dat, dat, dat mannen dat uh, toch wel weten te waarderen en respecteren? Charlotte, hallo? Ja, hallo. Is dat jouw ervaring, dat mannen dat ja, respecteren? Dat is, ja, ja, dat is mijn ervaring. En waar kom jij ja, vandaan? Zeker. Waar ik vandaan kom? Ja, ja. <laughs> ik, ik woon zelf in Enschede. Dus ja, dan heb je natuurlijk een, een heel kleurig uh, mengsel van, van mensen lopen. En vooral vrouwen, maar ook mannen hoor. Die er heel onverzorgd uh, bij lopen. Kledingstukken aan hebben die niet bij hun lichaamsbouw passen. Nou, dat, dat kan dus helemaal niet. Maar dit geldt ook voor mannen hoor. Ik vind dat mannen zich ook goed moeten verzorgen. En lekker moeten ruiken. En dan wordt de wereld een beetje vriendelijker en aardiger. Dank je wel, Charlotte. Graag ja. Eva is. Uh, is stel en je goed kleden, verzorgen... is dat een kwestie van geld? Nee, nee, nee, nee helemaal nu niet meer. Vroeger waarschijnlijk wel, weet je wel. In uh, de jaren 50 had je of CNA... en dat soort confectiefabrieken... Uh, uh, of je had Christian Dior bij wijze van spreken... en er zat ja, niet dus zo heel veel tussenin. Of je moest dat zelf allemaal achter je, compu uh, achter je computer... Ik bedoel achter je naam misschien in elkaar dat knutselen. Was dat toen. was de computer van toen? Dat was de computer van doen, inderdaad. Uh, nee, nu heb je natuurlijk de Zara's en de H&M's... En, en allerlei uh, enorme... Iedereen kan er fantastisch uitzien. Voor onder de 50 euro kan je een complete uitfit, outfit hebben. Dus dat is echt geen geldkwestie, absoluut niet. Bovendien de inspiratie vliegt, onder oren. Iedereen heeft een blog tegenwoordig. Je kan bij iedereen de kunst afkijken, dus dat is geen argument. En is er verschil tussen de Randstad en buiten de Randstad? Je ja, dat denk ik dus wel. Ja, ja, volgens, volgens de buitenlander, enorm. Ja. En, en ik vind dat we één type niet moeten overstaan. Dat is het King Louis-model. Oh, vreselijk. Dat is Amsterdam. Nou ja, dat, dat zijn is, de randstedelijke vrouw met um, de gebloemde jurk. Die maar de hippe gebloemde jurk, hè? Die om de vetrollen heen zit, volgens de buitenlanders. En dan ook een bloem in hun een haar. Een bloem en een bloem om de fiets. En onge ongekamd blond haar. Maar die vrouwen vinden en zichzelf ook verzorgd. Kooibooi. Kooibooi-laars. Ja. Ja. Ja. Ja. En een bakfiets. Ja, of een lave hak. Sleehak misschien wel. Maar... We gaan zometeen echt alleen maar mails over krijgen hier. Hè? Nee, nee, het is een constatering. Ja, hoeft. dat is niet slecht. Het zijn geen slechte mensen. Zo is het niet. Het ziet er alleen niet uit. Ja. Nee. nee, het zijn helemaal geen slechte mensen. Nee. Uh, Jan, hoe zou die vrouw eruit moeten zien? Het kind weet ik veel. Ik bedoel, ik ben het met mevrouw Charlotte was het. uit Enschede. Ja. Ik het wel eens. Het maakt de wereld een klein beetje mooier En het heerlijke ruiken, daar ben ik ook heel erg van... Dus het uh, hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar inderdaad, uh, de, de, de slobberbroek en de, de, de, de weet je, dat, wat, wie zei het nou jij, de, de pyjama boodschappen doen? Ja, dit zei mevrouw, mevrouw dat, dat ze zelfs in pyjama boodschappen verschrikkelijk. Doet. De, mijn collega, die, die, die zei vorige week dat ze in, in als meer in trainingspak een pyjama broek de hond uitlaat. En je je toch kapot? Ja, ik, dus, ik zou me kapot schamen, ja. Nee hoor, daar niet. Santje, uh, in jouw boek stond dat die mannen zeiden van de Nederlandse vrouw is onverzorgd, ze kan niet koken, ze is niet gasvrij, ze is niet geëmancipeerd en flirten is ook niet aan haar besteed. Waarom blijven die mannen in Nederland? Uh, nou ja, dit, dit, dit is, zelf is ook niet kunnen. een uh, gefrustreerde man. Maar kijk, de, er is gewoon voor deze markt, wij, poldermodellen, is gewoon een hele grote markt, namelijk de Nederlandse onverzorgde man. Ja, precies. Dankjewel. Um, we, zijn er nog, uh, we kunnen hier nog uren over doorpraten, maar er is een grote zwarte goeroe... die zit in uh, de Verenigde Staten en die wil ook nog wat zeggen. Zelfs daar vandaan. Op maandag 5 september vieren wij het eenjarig bestaan van Primtime... Zeker. met een extra lange uitzending hier op Radio 1. En omdat u, de luisteraar, voor mij ontzettend belangrijk bent... mag u één onderwerp bepalen. Waar moet ik het zeker over hebben op 5 september?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 Oh, dat zal een volle bak worden. Uh, 400, zoiets. En uh, komen er dan mensen in dezelfde jurkjes? Nee, ik denk het niet. Nou nee? ja, het valt niet uitsluiten nu inderdaad met, die, uh, met de H&M's en de Zara's. Maar ik denk, denk dat ze wel. Allemaal... Komen de H&M's en Zara's vanavond? Ja joh, ja tuurlijk. Het ja, is gewoon mode. Het is fast food mode, ho hooguit, maar het is wel mode. Wat ga je aandoen? Ik heb een jurkje van Jan Boulo en dat is een nieuwe Nederlandse ontwerper. En is het zwart? Het is zwart en het is van zweden en het heeft een cape. Want je is... kijkt net zo vies als ik. <laughs> Waarom moet het altijd cape zwart zijn? Het is zwart, jenig. Oh, het is fantastisch. Hele... Het is heel uh, maar mooi. Maar het is niet zo saai. Oh, oh vrouwen okay, het is zo prachtig. niet zo saai in zwart. Prachtig. Je weet het niet. Het is ik echt kom prachtig. het bekijken Met een vanavond. cape. Wanneer zie je nou een cape? Ja, Op een dat, podium. Nou, dat, dat vind ik heel wel heel erg cool. Ja. Wie gaat er winnen? Zeg ik niet. Helaas. Nou, ik wens je heel veel uh, plezier vanavond. Um, ik wil afronden. Ik wil al mijn hier in de bus bedanken voor hun aanwezigheid. Jan Heemskerk, Eva Hoeken, Santje Kramer en natuurlijk alle luisteraars. Dank voor de mails, de tweets en de telefoontjes. En de naaste mensen achter het scherm die het mogelijk gemaakt hebben... Paul Rijman, Sulema Elkaldi, Rien Aerts, Anouk Tulner, Hans Twint, Momoso Jeroen Schapop en de eindredactie in handen van Steven Albert. Na het nieuws de Bora Blackmoors met de gids. Tot morgen. Vrijdagmiddag! Morgen om twee uur vanuit de Kroon in Amsterdam, Agnes van Ardenne. CDA prominent over honger in de wereld, over religie en politiek. De sportweek van Frits Barend, de column van Justus van Oel. Het journalistenpanel met Margriet van der Linden. Veel satire en live muziek van Denny Vera